Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Honderden leerlingen in de zorg- en kinderopvang... overwegen om te stoppen met hun opleiding... na een vervelende ervaring tijdens hun stage. Dat meldt de FNV. De vakbond opende een speciaal meldpunt begin november... na een uitzending van de Reporter Radio over misstanden in de zorg. Sindsdien zijn er 540 meldingen binnengekomen... De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet. Volgens de vakbond durven veel leerlingen geen melding te doen... uit angst voor een slecht cijfer. Een Iraanse migranten van 31 die verdronken is in het kanaal... tussen Frankrijk en Engeland, is aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijke overschot werd in augustus gevonden vlakbij IJmuiden... maar de Nederlandse justitie heeft de zaak nooit openbaar gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het AD... Op de boot zaten 20 mensen die hadden 3500 euro per persoon betaald aan de smokkelaars in Calais. Op het kanaal kwam hun boot in de problemen, die Iraanse vrouw verdronk daarbij. De mensensmokkelaars staan vandaag in Frankrijk terecht. Medewerkers uit de bouw en het grondverzet gaan vanochtend in het hele land actie voeren tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet.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 In Italië is een campagne om racisme in het voetbal aan te pakken... niet in goede aarde gevallen. De Serie A, de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie... had een kunstenaar ingehuurd. Die maakte drie afbeeldingen met erop apen in drie gedaantes. Een westerse, een aziatische en een zwarte aap. Volgens de kunstenaar zijn we uiteindelijk allemaal apen. De Serie A heeft zijn excuses aangeboden en komt met een nieuwe campagne. De apenposter komt niet in de stadions te hangen. Het weer nog. De regen trekt weg. De temperatuur ligt tussen de 6 en 2 graden. Overdag droog met ruimte voor de zon. Het wordt dan een graad of 8. Donderdag is het... GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met menu Nu de nacht. Day, Free do what you wanna do.